7 uur, dikter Haak met het nwa De provincie Groningen krijgt een speciale ombudsman voor de gaswinning, dat heeft minister Kamp gezegd bij een bezoek aan de provincie. In Groningen is veel onrust over de schade door de gasboringen. Minister Kamp laat verschillende onderzoeken doen naar de effecten. Hij zei dat in juni duidelijk moet zijn wat de gevolgen van de bevingen zijn voor onder meer de huizenprijzen. Op het station van Deurne is een man opgepakt die vermoedelijk meerdere treinreizigers heeft beroofd met een mes. Hij had bij zijn arrestatie diverse gestolen spullen bij zich, waaronder OV-chipkaarten. De politie kreeg een melding dat een 19-jarige reiziger werd bedreigd door een man met een Stanley mes. In Deurne gingen agenten de trein binnen en pakten de verdachte op, een man van 33 uit Sittard. Kinderen moeten zelf kunnen beslissen of ze hun vader of moeder nog willen zien na een familiedrama. Staatssecretaris Teven gaat kijken of je de wet zo kan aanpassen dat het initiatief voortaan bij het kind ligt. Ouders kunnen nu aan de rechter vragen om omgang met hun kind, ook als ze de andere ouder vermoord of zwaar mishandeld hebben. De familieleden van Marianne Faastra eisen 10.000 euro's van Jasper S., de man die de moord op hun dochter en zus heeft bekend. Ze deden dit tijdens de behandeling van de zaak in Leerwaarde. De rechtbank twijfelt aan de verklaringen van Jasper S., waarin hij onder meer zei dat hij zich niet kan herinneren of Marianne zich heeft verzet. Minister Schippers wil weten of door het verhoogde eigen risico mensen minder snel medicijnen kopen. Volgens huisartsen en apothekers uit achterstandswijken mijden patiënten met lage inkomens noodzakelijke zorg uit geldgebrek. Dat zou onder meer te maken hebben met de verhoging van het eigen risico tot 350 euro. Schippers benadrukt dat eerdere verhoging van het eigen risico naar 220 euro er niet toe heeft geleid dat mensen zorg mijden. Dan nog het weer vanavond en vannacht in het noorden, mogelijk wat sneeuw. Morgen hier en daar zon, bij een temperatuur tussen 4 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB ah, Verkeersinformatie. De avondspitsfiles die lossen wat moeizamer op dan anders. En Dat heeft te maken met het lange Paasweekend. De meeste files zijn nog te vinden rond Rotterdam en in het midden, maar ook rond Eindhoven. Dit zijn de opvallendste files. Op de A1 amersfoort Amsterdam, met knop het Nuidenberg, 6 kilometer. De weg is daar weer vrij. Het geldt trouwens ook voor de A1 bij Amersfoort. Daar was ook een ongeluk. Op de A27 Breda Utrecht, daar zitten ze bij Hagenstein op elkaar. 5 kilometer file. De linker rijstrook is nog dicht. En ook opvallend de N207 Lisse naar alfa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 Leuk dat je er bent. Ja. Uh, ik uh, ga straks met je praten over die wondere wereld die jij uh, zo scherp bekijkt. De relatie tussen de mens en de natuur. Tussen de aarde en de mens. Tussen, tussen het platteland en de stad. Al die dingen die je als stedenbouwkundige, als kunstenaar en als uh, Phoenix-vluchteling... dat is volgens mij nu een echt een, een serieus krebbelwoord geworden, Phoenix-vluchteling... <lacht> uh, zoals jij die bekijkt. Eerst wil ik je even een, een, een bericht uit de uit de krant voorleggen, ik, ik, ik zag onlangs een bericht... en dat vond ik ontzettend prikkelend, namelijk dat stadsdeel Zuid... in Amsterdam, die gaat nu een speciale extra sterke vuilniszak ontwikkelen... Uh, voor de meeuwen die zo sterk zijn, die inmiddels zoveel kracht... in hun bekjes hebben ontwikkeld, dat ze de gewone vuilniszakken altijd kapot pikken en door de hele stad uitstrooien. Wat vind je hiervan? Jeetje, denk ik. Ja. En de meeuwen eten het vuilniszak kapot, logisch, want die zoeken eten. Ja. En nu komt er een extra sterke vuilniszak die dat gaat tegenhouden. Dat ja. is wat je zegt. Ja, dat zeg ik. Het, het, het, ja, ik ben stedenbouwkundige, dat zei je al. Ik, ik heb ooit een, een, een project gedaan over stad en natuur. En het gekke is dat de stad altijd als tegennatuurlijk wordt neergezet... Maar die meeuw is dus blijkbaar heel gelukkig in de stad. Het zijn er heel veel. Ja. Ze voelen zich daar thuis, net als de duif. Omdat ze gewoon ongelooflijk veel voeding krijgen. Ja. Dus, gewoon, dus eigenlijk kan je zeggen, we hebben als, als stedenbouwkundigen steden gebouwd... die heel goed zijn voor de natuur, namelijk ja. voor de meeuw. Maar dat zeggen we dan niet... Nee. Dan is het ineens, als het dan een succes blijkt... dan mag het blijkbaar geen succes en moet die meeuw er weer uitgeschoven worden... omdat die dan te veel op de stoep schijnt. Gaan we de meeuw diepunken? Ja, precies. Weet je, dat is, wanneer is het dan wel goed? Maar kun je dan ook zo ver gaan als stedenbouwkundige dat je zegt... de stad is heel geschikt voor de meeuw, maar misschien iets minder geschikt voor de mens? O, nou ja, voor de mens het is het natuurlijk ook het, is het, het, is het, het succesmodel voor, voor de mens. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat, dat, ik kijk jou nu heel doorheen. Nou ja, hele, ja, wat vind jij van het concept stad? Ja, briljant. Waanzinnig goed. Ik, ik, ik woon er zelf niet, maar ik kom er heel graag. Het is een, de stad is een heel mooi, een heel oud stedelijk gegeven. Waar mensen naartoe gaan om zich te emanciperen. He, je komt in een stad zoveel mensen tegen dat je altijd wel iemand tegenkomt die op jou lijkt. Waar je heel goed mee kan praten, waardoor waar, je slimmer waarmee wordt. je kunt associëren. En, ja, en dan kan je ook, ook uh, slimmer worden en, en je ze kan specialiseren. He, dus dan kan je als, als architect of stedenbouwer vind je andere architecten, kan je samen over je vak praten. Het platteland is heel leeg. Ik woon op het platteland en ja. daar kom ik heel weinig architecten tegen. Dus de kans dat ik in mijn dorp iemand vind met wie ik over mijn vak kan praten... is eigenlijk nul. Maar dat heeft dus, andere kwaliteiten. Dus als, jij de tocht, als je de trek naar het platteland maakt als mens... dan doe je dat niet in de eerste instantie om te emanciperen? Nee, MS Piratel is de stad volgens mij het model voor. Ja, daar en, je. En, en, en wat is dan de main uh, unique selling point... Uh, in, in het naar de en migreren naar het platteland? Je bedoelt voor mij persoonlijk? Of nou ja, in het, het algemeen hoe je de, hoe nou, de dat... trek is de andere kant op. Hè. We zijn, sinds de industrialisatie trekken we naar de stad. Zijn, ik geloof twee, drie jaar geleden was het uh, wekelijks in het nieuws... de meerderheid van de mensen woont nu in de stad. Dus het, is, het platteland loopt leeg. Dat hmm. is nog steeds uh, aan de gang en dat zal nog wel doorgaan ook een tijdje. Uh, het platteland heeft natuurlijk... het probleem waarop mensen nu weggaan uit het platteland... is dat ze hmm. denken geen werk hebben en denken dat in de stad te kunnen vinden. Maar het platteland is natuurlijk om te, om te wonen... en om te leven, is het, is, het, is het fantastisch. Het is gewoon... paradijselijk natuurlijk. Ja. Als je maar niet afhankelijk bent... van het baantje wat er niet is. Precies, want, want er is weinig werk... Er ja, is wel voedsel, is, maar er is weinig... Ja, meer... de hele landbouw is gemeganiseerd, dus er is voor niemand op het platteland zelf is eigenlijk niet zoveel werk meer. Is er is niet zoveel te doen. Even terug naar die meeuwen van net, die ja, ja, met die vuilniszakken. Ja, wat... ja, dat geeft verder ja? niks, want dat brengt mij dus op een heel grappig uh, filmpje wat je hebt gemaakt, en wat ook op YouTube staat, over de Ja. De halsbandparkiet is... Wat, wat is er aan de hand met de halsbandparkiet? Uh, de, de, de, het lied heet De winnaar van de klimaatverandering. De winner of climate change. Het is De halsbandparkiet trekt uh, de stad in. Die zijn ooit in de jaren zeventig vanuit België, meen ik, zijn ze ontsnapt uit een kooitje. Want het was in de jaren zeventig, weet jij misschien ook nog toen je klein was, dat je een pakietje in een kooitje had. Ja, ja, nou, dat was toen ik heb er twee hip. gehad. Precies, een blauwe en een groene. Ja, ken jij ze? op. Ja. Weet maar je ook hoe ze heten? Nee, dat... Uh, <laughs> <laughs> dit is een andere, hè. De groene halsbandpakiet is iets groter. Hij heeft een rood halsbandje. Waarom die groene halsbandpakiet heet, weet ik. Is, hij is groen, maar met een rood halsbandje. Ja. En die zijn in de stad hebben daar uh, zich zo aangepast... en overleven nu de winter. De steden zijn zo groot geworden... dat de winters in de stad zijn minder koud dan op het platteland. Dus het klimaat in West-Europa is nu zo... dat die pakieten de winter overleven. Die nestelen dan in de, in de isolatielaag van de gebouwen en zo. En, um, dus dat en, heeft met, met kou en, en warmte te maken? Het heeft met maken. klimaatverandering te maken. Niet zozeer met voer, of wel? Ook. Ja. Ze, zijn, uh, ja, ze eten graag... Uh, ja, ze vinden natuurlijk gewoon heel veel voer in de stad. En het heeft... Denk ik. Ik vind het in ieder geval een mooi verhaal. Ze nestelen het allerliefst in de plataan. En de plataan is de stadsboom bij uitstek. Omdat dat de boom is die het best tegen gaslekken en rioolbreuken kan. Dus vandaar dat er in de steden zoveel platanen staan. Die doet het gewoon het best in de stad. Alle andere bomen hebben toch wel moeite met die vervuiling. De natuur overleeft overal, hè? is mooi, hè? Tegen de verdrukking in. En die halsbandpakket ook. Laten we even luisteren naar een fragmentje. I am the old world flycatcher, and I am a loser, not a fashionable cosmopolite, just a conservative from the countryside. When I return from the warm south, there's nothing left to eat, except some leftovers of faded flowers and tough seeds. I am the rose-ring parakeet, and I am a real winner. I escaped from your warm loft to go out for dinner. Outside it is as warm as in Amazonas. I don't eat nuts, I prefer the leftovers from McDonald's. People say the city is no good for nature. But I don't agree. It's a matter of behavior. If you earn your money with emissions on stock exchange, why shouldn't I be the winner of climate change? De Halsbandpakket was De Halsband, dat. ja, dit lied is de Halsband, heb ik gemaakt. Uh, dit verhaal eigenlijk, wat ik je net verteld, heb ik ooit met uh, Bernadette LaHengst, een muzikanten uit uh, Berlijn, haar verteld. En die heeft dat toen, uh, in, in het kader van een ander project waar ik haar had uitgenodigd, heeft ze er toen een, uh, een lied van gemaakt. En dat, uh, ja, dat was heel erg leuk. En dat hebben we toen opgenomen en... Uh... En staat op haar plaat. Ja, hartstikke leuk, Tom. Ja. We gaan. Ik ga je even iets uitgebreider introduceren. Je bent uh, Tom Maton, stedenbouwkundige, kunstenaar, Phoenix vluchteling, zei ik al. Je werk is te zien op een grote manifestatie. Ja, natuurlijk in Den Haag in het gemeentemuseum. Je bent daar een Plans Liberation Forest aan het bouwen. Dat klinkt uh, heel uh, actievoerend, maar wat ja. is het eigenlijk precies? Het is een, uh, Het klinkt actievoerend. Dat was ook de bedoeling. Daarom heet het ook PLF. Het is. Um, nou, het, het, wat ik heb, uh, het was eigenlijk ook op een, een vraag, een uitnodiging... van uh, de tentoonstelling Ja Natuurlijk, Ine Gevers, de curator... die uh, met dat concept bezig was. En, en haar vraag, uh, of, of eigenlijk het, het thema van de tentoonstelling is... hoe kunstenaars de wereld beter kunnen maken of kunnen redden. Of kun en haar vraag die zij stelde, die ik heel fascinerend vond, is... zijn wij als mens dan verantwoordelijk voor de aarde... Dat kwam in een... Ik, ik kende er ook niet, maar in het gesprek kwam dat naar voren... en uh, het gesprek werd steeds leuker en steeds Iets wat langer. wij automatisch aannemen, hè? Dat wij als mens verantwoordelijk zijn voor de aarde. Ja, ja, Omdat wij de superieure bewoners zijn. Precies. Het is een soort automatisme dat we altijd dat maar denken. Maar door die vraag alleen al te stellen, klikte er bij mij in mijn hoofd ook zoiets. Want ik zat net, ook dat thema, dat, dat leg ik je straks nog wel uit... Dat, dat, dat, dat zat ook wel voor in mijn hoofd. Dus ik vond het een heel spannende vraag en... Uh, ze, deden, ja, ze stelden hem ook heel erg leuk en heel enthousiast en energievol. Ze kregen ook meteen erg veel zin om aan die tentoonstelling mee te gaan werken. Ja. Dat, zeg maar, ik vond, als curator vind ik ook, dat, dat is het, het werd mij ook duidelijk wat een vak van curator is, dat je die vragen stelt en daar mensen bijzoekt om gezamenlijk zeg maar, zo'n vraag te gaan onderzoeken. Meestal zie je dat het gewoon de antwoorden zijn die we al weten... die dan leuk bij elkaar passen. Maar hier was het echt een open vraag. En uh, ook de vraag om een werk te maken. Uh, waarbij ik graag ook probeer dat met, met omgeving en, en buurtbewoners te doen. Dus toen kwam al snel het idee... we kunnen de buurtbewoners vragen daaraan mee te doen. Die, we, hebben, zijn, we nodigen die uit nog steeds om hun plant naar het museum te komen brengen. Gewoon verwaarloosde kamerplanten? Of niet eens verwaarloosd, maar kamerplanten hebben de neiging om heel klein te zijn. Terwijl als je de, de, de oorspronkelijke soort in het Amazonewoud ziet... zijn dat bomen van 40 meter en die staan dan bij ons in een potje. En dan zijn we trots dat ze, dat ze het überhaupt overleven. Maar het is natuurlijk één grote marteling voor die dingen. Is het een beetje zoals zeg maar, wat je vroeger hoorde over de voeten van Chinese vrouwen? Je bindt ze gewoon net zo lang af tot ze uh, in maat 34 blijven. <laughs> ja, ja, zo kan je het denk ik wel ja? ja, Japan dus... heet dat kijken en zitten ze allemaal te, echt te, te snoeien en ja. zo, maar dan wordt het weer een kunst op zich. Maar ja, het zijn natuurlijk van origine zijn het bomen die wij als kamerplanten... en omdat het klimaat in een kamer enigszins vaag nog doet denken... aan iets als, als, een, als een warm subtropisch klimaat, doen ze het. Dus ze gaan niet dood. Maar het, ze komen natuurlijk niet echt tot volle bloei. Dus het idee was om die kamerplanten naar het museum te halen... en ze daar een beetje te vertroetelen... omdat wij op een dag natuurlijk onze laatste boom op de wereld omkappen... Daar zijn we heel druk mee bezig om alle bomen om te hakken. Dus er komt een dag dat de bomen op zijn. Dat zou jammer, ja, ja, dat, ja, jammer zijn, maar daar gaan we naartoe. Dan is het handig als we kamerplanten hebben die weten dat ze ooit boom waren. Zodat die misschien dan weer dat nieuwe bos kunnen gaan vormen. Dat was eigenlijk het idee. Ik vind dat je er wel heel gemakkelijk van uitgaat dat die bomen gewoon op zijn op een, op een zeker moment. Nou ja, dat gaat is dat in de lijn der verwachting? Ja, als ik de krant lees, toen ik uh, op de middelbare school zat, had ik een idee dat er overal oerwouden waren. En nu, sindsdien lees ik alleen maar dat ze in een snelheid van een voetbalveld per uur, geloof ik, omgehakt worden. Het is een prachtig boek van uh, Jared Diamond over uh, hoe paaseilandcultuur tot einde komt. Is dat ze geen boomstammetjes meer hadden om die houden hoofden naar de, naar de berg te rollen. Ja. Dus die, en daarmee is de hele cultuur ingestort. En er is dus iemand op dat eiland geweest die die laatste boom heeft omgehakt. Ja, En niet, niet door had wat hij daarmee allemaal om zee bracht. Ja. Dus, dus jouw hoop is gevestigd op die kamerplanten. Die worden nu uh, hopelijk en masse in Den Haag <laughs> om, en omstreken naar dat museum uh, ja. gebracht. Nou, wacht, wacht even voordat het daar helemaal vol Wat we uiteindelijk doorontwikkeld hebben is... de enige kans voor die kamerplanten om te gaan overleven in onze wereld... is natuurlijk dat ze wel bestand zijn tegen al het afval wat wij inmiddels neergegooid hebben. Dus we hebben infuuszakken gemaakt waar dat afval van ons, dus oude telefoons, uh, de inhoud van een computer, uh, een, uh, een, een, een, een rookworst, een, uh, sokken met nanotechniek, uh, uh, de barbiepop van prinses Maxima vond ik zelfs nog. in een ik, ik eet uh, gewoon rookworst, maar ik begrijp dat dat dan helemaal niet handig is. Oh ja, God, je gaat er niet dood van. Maar of of toch nog iets met vlees te maken heeft, weet ik niet. Maar mm -hmm. in ieder geval al dat soort dingen die gewoon overal omheen... die hebben we in infuuszakken, waarbij we hopen... of eigenlijk voor die planten moeten dat af aankunnen. Als ze dat niet doorstaan, die test... dan hebben ze eigenlijk in onze buitenwereld ook niets te zoeken. Ze worden weerbaar gemaakt? Ja. Of ze gaan dood. Of ze gaan dood. En hoe wordt dat dan in die, in die infuuszakken gedaan? In ingesmolten of in... Nee, het zijn in, in, in vloeibaar... infuuszakken uit het ziekenhuis, dus dat hangt daar. En dat, dat, dat druppelt dan zo in die pandjes. En het is, het is kunst, hè? Dus ja. Het is, ja, ja, hè, ik dat begrijp dat... het. Ik begrijp het, professor. Ja. En dan hoor ik, heb ik ook nog begrepen dat er gele oormerken... zoals je wel bij de koeien ziet... Uh, aan, aan deze kamerplanten zijn Ja, bevestigd? de plantjes die het in de installatie... ziet dat er dus uit of die kamerplantjes door die installatie gaan. En die eruit komen, die hebben we een oormerkje gegeven. En daar staat uh, aan de ene kant een... Uh... Oh, je hebt de stickers bij Ik je. heb de oormerkjes bij me. daar staat bijvoorbeeld dan op het oormerkje... dat uh, de blauwe kleurstof van jouw spijkerbroek... Uh, de Chinese rivieren vervuilt. Dat dus, denk ik en maar... een van de, dus een van die zakjes heeft dan die indigo. Ja. Dus de vervuiling van onze spijkerbroeken... Dat gaat. En op, de achterkant, <coughs> op de achterkant van het stikkertje staat dan de QR-code, heet dat, waardoor je uh, met je telefoon meteen kan uh, googlen. En dan krijg je gewoon het zoekbegrip vervuiling van de uh, blauwe verf in de Chinese rivieren. En dan krijg je, uh, weet ik veel, hoeveel hits. Waarbij de helft van de wetenschappers zegt ja, dat is zo, daar moeten we mee ophouden. En de andere helft zegt nee, dat valt wel mee. En het, is allemaal, het ligt allemaal heel anders. Dus yeah. Het is niet dat we de waarheid weten, of dat we het probleem weten, het probleem is het, dat weten we eigenlijk allemaal. Maar we doen er niet zoveel aan. En we gaan dus eigenlijk die plantjes, die je dus kan zeggen als synoniem voor onze maatschappij, dat we met die kennis en met die, met die, ja, met die, met die dualiteit en die kennis ook om moeten gaan. Dat het, uh, we hebben een wereld die eigenlijk als een soort gevangenis om ons heen allemaal dat soort problemen op ons afvuurt. Want, uh, dit gaat over vuiling van de rivieren. Maar ik heb er ook eentje dat uh, uh, mijn broek is gemaakt door moderne slaven. Uh, jouw jas is uh, waarschijnlijk niet gemaakt van biokatoen. Ik vermoed dat die zelfs door kindslaven is in elkaar gezet. Mm, nou, dit is Denk jij van niet? Nee, dit is toevallig een verantwoord vest. Wat ik en heb. waarom toevallig? Zeg je dat erbij? Nou, omdat ik niet altijd verantwoord ah, vest aan okay. heb. <laughs> dus ik heb wel eens wat aangehaald waar een kindslaaf aan te pas is gekomen. Ben ik bang. Ja, dat kan je. er staat, dat staat ook geen op, sticker op, toe, op. Nee, toch? dat is het gekke. Als het er niet zo is, zetten we er dus een stikkertje op. Dit, dit shirt is verantwoord gemaakt. Ja. Terwijl als ik dat stickertje zie, zie ik dus ook meteen al die miljoenen andere kledingstukken die in die winkel hangen. denk ik van, oh, de rest dus blijkbaar niet. Ja. En blijkbaar trekken we het wel aan. En zit je in een serieus radioprogramma met iemand te praten die eigenlijk slavenhandelaar is. ja. Nou, die broekje, daar is wel veel bloed voor gevloeid trouwens. Ja, ja, hoor. Want daar kan ik echt wel over zeggen dat hij zo goedkoop is dat dat nooit... Dat kan niet dat verantwoordelijk zijn. Ik... Nee. Maar waarom nee. zitten wij in een wereld? En daar gaat dus ook die, die, die plantjes in, in die fake wereld over. Hoe kan het dat wij een wereld hebben? Want uh, ik heb, gisteren was er een schoolklas in die tentoonstelling. En ik heb die kinderen, er waren kinderen van twaalf. En ik vroeg ze ook, wie van jullie wil kinderarbeid? Niemand. Wie van jullie wil slavenarbeid? Niemand. Dus niemand wil dit. Mm -hmm. Maar we doen het wel. En we doen het wel. En hoe kan dat? We zijn toch niet dom? Ja, nou ja de... vragen. Nee, nu kijk ik jou indringend aan. Ja, je kan mij heel indringend aan. Maar ik dacht, ik pak deze vraag op en ik kaats hem gewoon weer terug. Ja. Zijn wij dom? Ja, ik denk het wel. Ik vind het dom als we dit nou... wij. Want dat is dus de consequentie van, van bijvoorbeeld, ja, consequentie van internet is dat we dus alles weten. Uh -huh. En iedereen weet alles op elk moment van de dag. Want je hoeft het maar in te typen en de antwoorden komen. Het zijn alleen geen antwoorden die, uh, die iets brengen. Want het tegenantwoord is er... In dezelfde seconde. Maar we zijn dom omdat we het weten en we er niets tegen doen. En het, het allerdomste is natuurlijk dat we het in een zekere mate zo normaal... omdat we allemaal weten dat we er niets aan kunnen doen... zijn we het normaal gaan vinden. Dus we schamen ons niet eens meer dat we dat goedkope, goedkope broek... of uh, mijn schoenen zijn net zo erg. Mm -hmm. um, en we schamen ons er niet meer voor om dat te doen. En dat is natuurlijk gek. Dat was ooit een kwestie van fatsoen. En blijkbaar hebben we dat uh, uit, uh, geoutsourced. Nou, nou ben jij Tom Maton. Nou ben jij stedenbouwkundige, opgeleid in, in, in Delft. Je bent kunstenaar, je bent phoenix vluchteling Tot zover kan ik het allemaal nog volgen. Ja. Je, je geeft les, je bent professor aan die hoogschule in uh, Schwerin. Uh, in Duitsland. Ja? Noord-Duitsland. Uh, Noord uh, je hebt mij voor de uitzending verteld dat uh, Hendrik, uh, de, de, Prins de, Hendrik. Prins Hendrik. Prins Hendrik, neem me niet kwalijk. De grootvader van, uh, van, van Beatrix. daar ook vandaan kwam. Dit alles terzijde. Uh, maar je doseert, maar je bent geen milieuactivist. Nee. Nou ja, tot nee. nu toe klonk dat... je tien minuten lang als een milieuactivist. Oh, oh ja, vind je? Nou ja, ik wil even met jou naar die draai van. het is een kunstproject. Ja. Maar wel eentje met, je bent een man met een missie. Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Uh, nou ja, is dat, ja, is dat ja, een, ja, ik, ik een zie onnatuurlijk het. onderscheid? Dat, dat kan ook. Ik, ja, ik, zie dat, ik zie het ook niet als een missie. Ik, ik heb gewoon gestudeerd voor een vak, dat heet stedenbouwkunde. Dat betekent dat je een plek maakt waar mensen uh, wonen, in, in, in, in meer of uh, in, in, uh, hoe heet dat? een hoge dichtheid of in lage dichtheid. Dat ze een, een, een huis hebben. Maar een stad gaat over mensen. Dat is zoals ik het geleerd heb. En je ziet gek genoeg dat het lijkt alsof de maatschappij een, een soort draai maakt... dat het steeds minder om mensen gaat. Hé, wat jij dan... Uh, uh, uh, uh, ja, hoe noem je het? milieuactivist? Uh -huh. Volgens mij is het gewoon... Je neemt je verantwoording voor dat wat je weet. Wat, uh, en ik kan terug refereren aan... Uh, ik ben weggegaan als Phoenix vluchteling. Ik ben twaalf jaar geleden uit Nederland. Toen kwam de hele VINEX-machine goed op gang gekomen. Dus er werden duizenden van die, van die woningen gebouwd. je had tot het einde der dagen had je, je brood kunnen verdienen? Nee, want we hebben een financiële crisis gehad. Er wordt okay. nu niets meer gebouwd. Dus Oké, okay, maar daarvoor nog ne net. Maar wel. we hadden het uh, over de stad en het platteland. Mm -hmm. um, en dat zijn twee hele mooie uitersten van het vak. De stad is een interessant oord om te leven... en het platteland is een interessant oord om te leven. Gek genoeg is daar uh, in die, in die suburbmachine komt er een soort tussenmodel, wat geen stad is, maar ook geen platteland... Wat uh, Als je de onderzoeken leest, daar, uh, 78% van de mensen wil, in het plat, wil op het platteland wonen. En die wonen dan in de Vinex. En uh, 24% wil in de, in de stad wonen en die wonen ook in de Vinex. Die hebben hetzelfde huis, alleen de uh, ogen uit de, de plattegrond is gespiegeld. Omdat ze naast elkaar wonen, maar verder is het echt hetzelfde huis. <tiek> maar dat model is natuurlijk is geen stad en geen platteland. En daar zijn die... Um, Um, ja, daar zijn er gewoon heel veel van gemaakt. Daar, was ik in, daar raakte ik onder, uh, ja, eigenlijk van gedeprimeerd, zou je kunnen zeggen. <lacht> ik vond het in ieder geval niet dat ik denk... ja, is toch niet de bedoeling van mijn vak, dat je op die manier... Uh, want ik geloofde die onderzoeken ook niet, dat mensen daar gelukkig zijn. Ja, ik geloof het niet. Ik vind het niet zo'n goed geluksvoorbeeld... als je weet dat je 40 jaar moet werken om een hypotheek af te betalen... van een huis, wat uh, is natuurlijk makkelijk praten nu de financiële is geweest... het niet waard is, maar dat... Dat was twaalf jaar geleden natuurlijk hmm. nog niet zo duidelijk. Maar ik, had, ik voelde me daar niet fijn. En ik vond het ook geen... Ja, daar wilde ik gewoon niet aan, aan meewerken. Dus toen denk ik ik, ik, ik ben er vandoor gegaan. Ja, je, je bent zeggen. er vandoor gegaan. Je bent met je vrouw en je kinderen ben je naar het voormalige naar Duitsland, maar het voormalige ja. DDR ja. Uh, ben je gegaan. Daar kon je voor een appel en een ei, denk ik. Nog een, een behoorlijk huis of een oude school heb je gekocht. Ik he? heb een uh, oude school 82 keer zoveel plek als in mijn uh, stadswoning in Rotterdam. 82, 82 keer. keer voor hetzelfde geld. Weet je Mina, wat doe je er allemaal mee? Nou, daar heb ik een atelier en uh, uh, ik heb daar. Ik, we zijn daar naartoe gegaan ook om eigenlijk onze eigen uh, heterotopie hebben we het genoemd, Werkstad Wendorf. Uh, omdat ik dacht. Je zou op een andere manier ook huizen kunnen bouwen. Als we al die, die, die suburbhuizen die daar alleen maar staan omdat het het goedkoopst is... om het op die manier te doen. Niet omdat we er willen wonen, dat zeggen we wel... maar het is alleen maar omdat het het meest efficiënt is. Je zit allemaal aan de waterleiding, allemaal aan het riool... allemaal aan de energie en allemaal... Uh... En je bent dicht bij de stad? Nee, oh. Ja, dat, dat was het beleid, compacte stadbeleid notabene. Maar uh, dicht bij de stad, het ligt naast de stad. Mm -hmm. Je bent dicht bij de stad als je op de, hier in Amsterdam op de, op, op de gracht woont. Dan ben je dicht in de stad. Maar als je... In, in, in, uh, hoe heet op Eiburg ben je natuurlijk niet dicht in de stad. Oh ja, nou, ik denk dat hoor ik altijd van mensen die in ja, Eiburg worden. omdat we dachten dat dat, dat zo, zo is het beleid, ook dat was ook de bedoeling. Maar je moet toch in die auto stappen en een half uur in de file of zo. Dus het is niet dicht, het, het is geen compacte stad, het is een verspreide stad. Het is onder het beleid van compacte stad mm -hmm. gemaakt. Maar dat, dat gaat veel, veel te veel in die stadstechniek. Ik wilde in Wendorf dat onderzoek doen. Het kan toch ook heel anders. Dus ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan om autarkie meer te onderzoeken. Met mijn eigen energievoorziening. Zelfvoorziening. Zelfvoorziening te gaan onderzoeken. Ja. En dat, uh, ik zit er nu twaalf jaar. Dus dat zijn stap voor stap met, met, met, met zonne-energie op het dak. En uh, een houtkachel. Of, uh, uh, uh, uh, zeg je dat? Dus uh, warm water met uh, houtverwarming. Een eigen bron gemaakt. Een regenwatervijver. Waterzuiveringsinstallaties. Composthoilet. Helemaal onderzocht. Na een paar jaar kwam ik erachter dat dat gaat allemaal. Dat wist ik eigenlijk altijd. Dat is gewoon allemaal techniek. Kan je gewoon kopen. Dat hebben natuurlijk dankzij die hele milieubeweging in de jaren zestig zijn die technieken allemaal wel, wel doorontwikkeld. Ja. En dan zit je een beetje... Heb je ook zo'n hooi kiest waar je dan lekker ja. de pannen, aardappels ja. uh, rijst ja. en rijst? Ja. Ja. Ja. Oh ja. ja, dat herinner ik me namelijk nog van ja. de jaren zeventig. Dat, je ja, nou, dat is heel praktisch. Ja. Je kookt je rijstjes je zet en weg, Ondertussen maak je de saus en dan haal je de rijst ja. eruit. goed. Dan, ja. dan, dan hoeft hij ho ho ho ho echt gewoon. niet al die tijd te staan pruttelen. Nee. Nee. Nee. Uh, of yoghurt maak ik er ook. Kook je ook op hout? Uh, buiten wel. Ik heb een leemover. Dus de pizza die komt uit, uh, uit de leemoven. Maar dat, uh, binnen heb ik een uh, elektrische oven. Elektrische oven. Elektrisch, ja, ja, ik heb zonnepanelen op het dak dus. Uh, uh, hoe ver gaat dat? Want verbouw je ook je eigen grond? Heb je, je eigen vee? Ja, kippen en geiten en uh, ganzen sinds kort weer. Wat uh, heeft het jou gebracht, die, uh, die, die zelfvoorzienende manier van leven? Wat, wat, wat, wat, wat nou, zegt het je? Wat ik er uh, uh, heel mooi aan vind, is dat je merkt dat in die zelfvoorzienendheid... dat je uh, in zekere zin het een veel... Uh, in eerste instantie was het dus een technisch onderzoek. Daar ben ik na een paar jaar mee gestopt. Van dat geloof ik allemaal wel. Maar het gaat dus, je komt er ook veel meer achter dat je het met mensen moet doen. En dat als jij kippen-eieren hebt... dat je niet de tijd hebt om ook nog honing te maken, bijvoorbeeld. Of ja. ook nog tomaten te telen en ook nog kersen te plannen. Dat, dat is best veel allemaal. Wat ja. we, uh, maar het blijkt dan dat de buren dat doen. En dat er een soort ruilhandel is, van hé, hey, ik heb zes eieren, jij hebt een emmer kersen. En dat gaat niet één op één van uh, zoveel eieren. Maar gewoon als er eieren te veel zijn, dan breng je die bij de buren. En dan een paar weken later, of als het kerstentijd is... kom je thuis dan ineens drie emmers kersen op de stoep. Mm -hmm. Want de buurman heeft geoogst. En, en zoveel, die zit ook maar met die kersen. Zoveel kersen dat hij ze ja. meteen dan als een soort uh, feest uh, kan uitdelen. En dat ja. zijn natuurlijk hele mooie... Ja, het is geen ruilhandel, maar het zijn hele mooie sociale uh, uh, aspecten... van, van zo'n plattelands... Uh, Omgeving. Dus je hebt eigenlijk gezien dat de mens zich anders gedraagt? Ja, want uh, wat dan leuk is natuurlijk dat er geen geld tussen zit. Dus het gaat niet over de waarde. Ja, het gaat over een andere soort van waarde. Ik weet met die Emma Kersen hoe die man op die ladder heeft gestaan. En hij is inmiddels ook al 70. En dat hij daar echt wel... Had, het was makkelijker geweest om ze te laten hangen, zeg ja, maar. Dus ja. dat, dat zijn ja. hele mooie, uh, mooie vragen. En tegelijkertijd wat er heel mooi aan is... is dat zij, het zijn in in, in zo'n kleine gemeenschap... Wat ik net zei, in een stad woon je met, uh, met heel veel mensen... en kom je dus heel veel mensen van je eigen sociale laag tegen. Dus ik, zit in, ik zat in Rotterdam in het architectencircuit. En dan ging je met, dezelfde, met de vrienden, uh, die waren dan ook architect... en de kinderen gingen in dezelfde crash. Laat maar raden, architecten hebben altijd zo'n donkere bril, toch? Precies, en ja. zwarte kleding. Ja. En, uh, en dat was dus ook allemaal zo. Ja, ja, dat is zo. En je gaat naar hetzelfde café... en je zit in dezelfde, uh, in dezelfde scene eigenlijk. Kom je op het platteland, dan heb je ineens te maken met mensen... die. Ja, zie ze dan. Als ik die mensen in het dorp in, in, in, in, in Duitsland vertel... dat ik vanavond hier in de radio-uitzending zit... ja, het is als zijn worst wezen. We kennen die radiozender niet eens en we snappen ook niet wat het verder is. Maar dat is dus juist het mooie er ook aan. dat Het, het, het respect wat je voor elkaar hebt, gaat veel meer over menselijke uh, aspecten. En niet over carrière en succes en wie de grootste opdracht binnenhaalt. En, uh... en wat vraagt dat dan van je? Want het zijn natuurlijk niet altijd alle, alleen maar sympathieke mensen. Het zijn ook gewoon boeren die me, me, met, met de gulden. Nou, open... Boeren zijn het nauwelijks meer. hoor. Oh, nou ja, hoe laat, laat ik zeggen, het, zijn, het is een heel gevarieerd gezelschap. Het, het, ja, de stad is natuurlijk nog veel gevarieerder. Maar die, kom je, die kan je veel makkelijker, omdat de anonimiteit er is, ja. kan je dat allemaal wegschuiven. En daar weet je dat je wel met elkaar te maken hebt. En dat het, weet je, het heeft nu weer gesneeuwd de uh, afgelopen week. Dus dan is er dikke, dikke sneeuwpakketten. Dan is het ook wel handig als, als je een, een zeerbeen hebt dat je buurman helpt je sneeuwpadje te schuiven. Dus je, je, moet, je moet ook met elkaar communiceren. En tegelijkertijd brengt het dus ook dat je veel meer over jezelf nadenkt. Wie ben ik eigenlijk? Omdat je je niet automatisch... Op je op je. Uh, ja, blijkbaar op het succes van je carrière of zo in, uh, gewaardeerd wordt. Ja, dus je gaat eigenlijk uit je comfortzone zoals ze dat dan ja, noemen. Ja, Absoluut. Ja wat ja. heeft dat jou gebracht? Ik bedoel, wat brengt dat dan geestelijk? Wat zegt dat dan over de man die jij bent? Ton maton, 48 jaar. Nou, ja misschien wel precies wat je zegt, Dat je gaat uit de comfortzone. Dus ik heb ontdekt dat die comfortzone eigenlijk als een soort dikke theemuts om je heen zit en je ook een soort afstomt. Terwijl al die. Al die vragen die ik ook in die tentoonstelling stel... Over, over kinderkleding en over vervuiling en over energieverbruik... dat zijn eigenlijk vragen van, van respect die je voor elkaar moet hebben. Wil jij dat ik jou respecteer, dan is het toch beter... om niet zo'n broek aan te trekken niet persoonlijk, uh, nou ja, wel persoonlijk, maar ja, wat maar uh, is nou, is dat persoonlijk, persoonlijk of niet? Je, ja, ja. ja, dat is natuurlijk wel persoonlijk. Ja. Alleen, we zitten in een maatschappij dat het niet meer. Hè, als ik het zeg, word ik dan van zendingsdrang uh, beschuldigd? Dat is natuurlijk gek. Nee, ik kijk je alleen maar heel door okay. Maar Dat is blijkbaar al genoeg. <lacht> nee, maar je hebt nee, gelijk. Snap je je dus hebt gelijk. Het, ik ben zo ver van mijn broek verwijderd, om het maar even zo ja. te zeggen, dat ik niet eens de verantwoordelijkheid neem voor de broek die ik nu aan heb. Ja. En er is geen enkele wel jou... zelf gekocht en aangetrokken. Ja. En niemand uit je vriendenkring neemt het je kwaad. Nee. Nou, lekkere vrienden. In de tuin op, op, op, op je landgoed, want dat stel ik me dan ook opeens zo voor... dat je best wel veel uh, ruimte om je huis hebt... Uh, heb je wel een dikke vette knippo gegeven naar die Finexwijk. Want je hebt daar bomen aangeplant en dan heb je vogelhokjes ah, ja. aangemonteerd. Vertel eens, wat voor, want dat is dan ook zo'n project. Wat is dat? Ja, dat was eigenlijk... Uh, ja. Nee, het ja, was, was ook zo'n project. Eigenlijk... Vogelhuisjes opgehangen. Uh, toen ik die bomen plantte, toen kwamen er veel mensen uit het dorp langs. En die zeiden, je bent gek, want je plant de bomen veel te dicht bij elkaar. Toen zei ik, ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het namelijk heel mooi om een soort, ik ben natuurlijk architect... om een soort strak rastertje van berkenbomen in mijn tuin... Uh, dat het er mooi geometrisch uitziet. En dan te gaan kijken. dan zie je dus veel meer hoe die bomen allemaal verschillend worden. Terwijl als het gewoon een wild bos is, dan is het een wild bos. Dus ik wil wel laten zien dat het mijn stukje bos is. Dus en om dat nog een keer te benadrukken... heb ik aan al die bomen een vogelhuisje gespijkerd. En uh, vervolgens komt daar natuurlijk geen één vogel in... Ja, dat weet ik dus nou, niet. Nee, nee waarom, dat is niet natuurlijk, natuurlijk. maar dat, dat wist ik ook niet. Dat het, uh, maar dat was, het was, het blijkt, dat, er is dat... geen één vogel ingekomen. Hangelijk andere vogelhuisjes, op andere plekken komen daar vogels in. Maar in dat geometrisch raster, dus toen heb ik het mijn vogelfinex genoemd. Want ze houden niet van strakke lijnen, vogels? Ja, ja dat ik, is toch interessant? Ja, dat is heel interessant. Of ze vinden dat ze te dicht op elkaar moeten leven? Ik denk dat laatste, jaar. Of er is het, geen Albert Heijn? Ja, <laughs> dat, nou, nee, er, zitten, er zitten wel heel veel vogels, maar het is, uh, ik denk te dicht op elkaar. Dus dat ze niet in, in ja, dat willen ze gewoon niet. En dat hebben wij blijkbaar dus ook moeten leren. Ja. Is dat overigens iets wat jij van tevoren wist? Dat dit het effect zou zijn van dat, van dat um, architectonische Phoenix-wijkje... wat je aan het optrekken was daar in, uh, in de nee, voormalige DDR? Nee, het is ook niet een onderzoek wat ik uh, wetenschappelijk had zitten... Ik, ik, ik zie dit, ze hangen er nu vijf jaar. En ik heb gezien, er is eigenlijk nog nooit een vogel in een van die huisjes uh, gegaan... om daar een nestje te bouwen. Dus, en, en ze hangen wel goed. Dus ik heb ze wel opgehangen volgens het boekje Hoe hang ik een vogelhuisje op? Met de, met de opening naar het oosten en, en het goede gaatje. En het, dus het is niet dat, het, dat ze er niet in kunnen. Het is een heel fascinerend Maar project. Ze, uh, Ja, ze willen daar gewoon niet. In dat stukje bos willen ze niet in het huisje. Laten we even luisteren naar vogels. Chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, Was dit naar een gedicht van Jan Hanlo door Tom America? Uh, Tom America is een kunstenaar die overigens ook verbonden is aan dit programma. Een prachtige CD heeft gemaakt waarin hij uh, waar uh, teksten uit uitzendingen van, van Kunststof uh, verwerkt heeft, eigenlijk tot composities. En de mus kon je ook kennen van uh, Coat en B, want die hebben dat heel lang gebruikt als een soort leader... als een soort herkenningsmuziek. Uh, Wat is het? Dat met name, want dit is jouw onderwerp. Hè? De, de, hier komen we een beetje in, de, in, in jouw denkwereld terecht. Wat is het dat dit vlammetje bij jou is gaan, gaan, gaan branden? Bedoel je nu de mus? Nee, de, nee niet speciaal de mus. Ik bedoel <laughs> eigenlijk die relatie tussen, tussen platteland en sta, uh, stad. en tussen mens en stad en platteland. Ja, hoe, hoe is dat vlammetje gaan branden? Dat is helemaal... Ik, wil je een land, mag ik een lang antwoord geven? Ja, natuurlijk. <laughs> Eigenlijk zie ik het zelf meer als... Ik, ik, ik, heb, ja, ik heb op de universiteit leren denken. En voor mij, voor mij gaat het heel erg over denken. Doordenken en, en, en overwegen en, en nog eens uh, opnieuw bekijken. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is het probleem? Hoe wordt het probleem gezien? En vaak zit het, als je het probleem een herinterpretatie geeft... zit de oplossing al eigenlijk daarin in verborgen. En we zijn heel erg geneigd, zeker in onze wereld van technologie... om alle antwoorden die we geven, of alle, alle, alle dingen die we maken... daar komen problemen uit voort... en dan zetten we nieuwe technieken in om die problemen te, op te lossen. Uh -huh. En zo ren je eigenlijk altijd achter het probleem aan... met nieuwe oplossingen die vervolgens weer een nieuw probleem veroorzaken... wat je ook weer moet gaan oplossen. Terwijl het is slimmer om terug te denken. Uh, je kan, een moeilijk woord is hypermoderniteit. Dat je teruggaat in een geschiedenis, kijk wat daar de voorbeelden zijn... Wat is er goed? Wat, we wat kan ik bewaren? En meestal gooien we het weg. Omdat er iets anders voor in de... Ik zal een heel banaal voorbeeld geven. Op een gegeven moment kwam de draadloze telefoon. Dat lijkt een technologische vernieuwing. Als je dat ding goed bekijkt, dan is het enige wat er gebeurt... is dat het draadje van de telefoonleiding... is er afgehaald. Dat is met een signaaltje gemaakt. En daarvoor in de plaats is er een draadje gekomen... naar de stopcontact... om de zender st van stroom te voorzien. Als er nu een stroomuitval is... dan doet de telefoon het niet... Als er vroeger stroomuitval was, deed de telefoon het gewoon nog. Want die liep niet over het stroomnet, maar die liep over het telefoonnet. Dus dat lijkt een soort vooruitgang. Ja, de enige vooruitgang is volgens mij dat je nu liggend op de bank kan telefoneren... in plaats dat je in de gang stond aan een, met zo'n mooi gekruld snoer. Maar is dat uh... wenselijk, vragen we ons af. Ja, ja. en het levert dus op dat als er stroomstoring is, dat je geen telefoon hebt. Nou is er hier in de stad niet zo heel vaak stroomstoring... maar bij ons op het platteland valt er nog wel eens een boom op een leiding... en dan ja. zit je zonder stroom. Dit is, maar dit is, je komt uit de wereld die Delft heet. En in de wereld die Delft heet, is iedereen wel op die manier bezig die, die jij nu eigenlijk lichtelijk afkomstig. Nee, niet iedereen. Niet iedereen. Nee? Ik heb, veel uh, mensen wel, toch? Heel veel mensen wel, ja, maar ik heb ook best leuke professoren gehad en het uh, denken werd daar ook wel gestimuleerd. Dus nee, ik. Jij ziet dat niet als botsende werelden? Nou, ik, ik, ik ken daar nou natuurlijk ook heel veel mensen uit Delft van ik denk: jongens, doe eens even wat minder technisch. Want het, het gaat om andere dingen, de stad gaat over mensen. Mhm. Uh -huh stad gaat niet over, over techniek. Mm -hmm. ga, ik kan een ander voorbeeld, als ik mag, uh, noemen, een ander project. Ik heb een, uh, afgelopen jaar in Duitsland, in een klein dorpje, of stadje is het, Wittenburg heet dat, het ligt tussen Hamburg en Berlijn. En was, uh, daar is na de, na de Wende, is daar de, de hoofdstraat van, die, van, dat van dat stadje, uh, is langzaam leeg komen te staan. Er staan in een, in een straat van een paar honderd meter, staan 16 huizen leeg. En niet alleen leeg, maar met kapotte ramen en, en gat in het dak. Spookstad. Ja, spookstad. En er wonen wel 4000 mensen in dat stadje. En dit is hun hoofdstraat. Dus er zitten ook nog wel gewoon winkeltjes tussen. Maar ja, die mensen hebben natuurlijk ook allemaal internet... en bestellen via, via Amazon of weet ik veel wat. En die, en die rijden ook eens naar Hamburg om wat in te kopen. Dus het, dorp, het stadje gaat niet heel goed. En ze zijn al jaren bezig om te proberen die woningen te renoveren, om die te verkopen. Maar dat gaat dan meteen natuurlijk om, om miljoenen. Want in Duitsland, hè, in Nederland heb je dan meteen, dat gaat dan, moet meteen grondig en, en degelijk. Ik hoorde van, van, van, van het stadje, ik, ik, ik zag een uitzending met de burgemeester... en ik ben daar naartoe gegaan, ik heb die meneer gesproken, heel aardige man... en ik heb gezegd, volgens mij zit je op een verkeerd spoor, als twintig jaar na de wende het kapitalistische systeem wat we kennen... niet ervoor gezorgd heeft dat dit verkocht is... dan gaat dat ook niet meer gebeuren. Dus is het niet een idee om die straat uh, te, uh, we hebben het genoemd een sociale reanimatie. Mm -hmm. uh, met veel energie er tegenaan... waardoor je in die straat nieuwe verhalen krijgt. Want als je nu in die straat, of uh, toen in die straat komt... dan uh, vertellen mensen uh, van ja, dat huis staat leeg. Want daar is uh, na de wende en, en de erfgenamen wonen achter in de Oekraïne. En die willen niet uh, toestemming geven om te verkopen. Dus dat staat leeg. En dat staat leeg omdat die man had het net gekocht. Toen ging hij scheiden. En toen, uh, het is allemaal negativiteit. Allemaal negatieve verhalen. En, allemaal, en iedereen kende ze. En dat gonsde door die straat. Wij zijn erin getrokken. Ik heb een, uh, vijf kunstenaars gevraagd. Een, een, een muzikante, Benedette, je hebt hem uh, gehoord. Ja. Uh, een kunstenaar uit Wenen, een, een architect uit Rotterdam erbij gehaald om een team te maken. en met uh, Het is stedenbouw, het is geen kunst. Dat is, uh, financieel was dat vooral uh, slim. Um, om een team te maken waarbij we die straat nieuwe verhalen. Dus we zijn begonnen, uh, uh, een van de pannen was het oude café. Bleek de eigenaar in Hamburg te wonen. En die had eigenlijk geen interesse in dat pand. Gewoon nul. Dus wij hadden hem aan de telefoon, kunnen we dat pand. Hij zegt, trap de deur maar open... Uh, zet er een nieuw slot op als je klaar bent. Geef de sleutel van de burgemeester. Doe wat je wil. Dus wij hebben de deur opengetrapt. En uh, in de krant en op de, op, op de lokale uh, media, zeg maar, de, de buurtkrant ja. en de winkels. Uh, vanavond opent het café. Zelf drank, stoelen en glazen meenemen. En uh, de deur opengemaakt. En dan kwamen daar de eerste mensen zo aarzelend... Toch eens kijken wat er, nou die, wat er gebeurde. Er was dan niet zo heel veel te doen daar. Nou, ze brachten en... drank, glazen en stoelen. Dus het ja. werd eigenlijk best gezellig. En de, we hebben een bioscoop opengemaakt. Dat is allemaal, ja, gewoon een beamer op de straat gezet. Aan de overkant op een, op een leeg huis, op de gevel, een film getoond. De auto's regen gewoon nog tussen projectie, publiek en, en, en het scherm door, zeg maar. En dat, uh, zo zijn we stap voor stap, huis voor huis, hebben we allemaal dit soort... Ja, nieuwe verhalen. Uh, en daar is een. Uh, op een gegeven moment. Uh, we zaten met, met, met, met. Ik denk 50 man in, in het uh, gemeentehuis. En ik deed een presentatie. Wat we allemaal doen. En ik zei. Er zitten allemaal. Allemaal niet. Maar een aantal oudere vrouwen. Zo rond de 70. Dat is. Uh, het is natuurlijk een uh, vergrijzend gebied. En uh, die kunnen breien. Dat zie je ook. Dus ik zei. Ja, waarom breien jullie niet een huis? Nou, goed idee. Ze hebben uiteindelijk een maand. Met 52 vrouwen zitten breien. 22 kilometer wol weggebreid en een hele gevel van zo'n huis gewoon gebreid prachtig project zoals, zoals je zo'n eierenjas. Ja, zo ja daar hangt, uh, oh ja je hebt een, ik plaatje, heb een plaatje bij je, de... bij. je kan dat nou, op de radio kan je niet goed zien maar ja maar het is heel mooi en zo zijn we dus met allemaal vlakken pand voor pand zijn we doorgegaan we hebben op die straat een hele grote toeter gebouwd waar mensen hun hun bezwaren kunnen schreeuwen en dat doet niet elke minuut iedereen maar af en toe gebeurt het en er wordt ook nu andere dingen doorheen geroepen en Uiteindelijk hebben we een metrohalte gebouwd, midden in zo'n verlaten dorp. Een metrohalte raadhuis met een kaartje dat het verknoopt is aan Hamburg en Berlijn. En dat snapte iedereen. Die willen ze niet meer teruggeven. Die gaan ze nu echt bouwen. Maar wat er gebeurd is, en daar, daar ging dit verhaal over, is dat we dus weg van de techniek, keer op keer... Want ze zaten daar ook, die burgemeester en de gemeenteraad, die wilden natuurlijk steeds investoren trekken. Die mensen die dan die huizen gingen kopen en, en ik keer op keer erop gehamerd, het gaat erom dat je mensen in die stad krijgt... die het leuk vinden om hier te wonen, die iets willen gaan doen... die niet alleen maar op uit zijn om de hoogst mogelijke rendement... uit zo'n leeg huis te halen, maar die gewoon naar hun leven willen leiden. Dat zijn de mensen die, die je nodig hebt. Ja. En dat is daar, ja, dat is daar aangekomen. Maar dan kom je met, met zo'n zo geest, zo'n manier van kijken... Kom je, kom je weer terug in Nederland... dan krijg je een opdracht van het ministerie voor Landbouw en Visserij. Dan moet je iets met een kantoor, kantoor doen. En dan krijg je waarschijnlijk een bijsluiter mee met 433 regels... Ja. waarin staat wat wel mag en wat niet mag. En ik ga jou nu zeggen, dat weet ik namelijk zeker... ik heb die hele bijsluiter niet gelezen... Ja. dat het meer niet mag dan wel mag. Ja. Maar... Hoe ga je daar dan mee om als stedenbouwkundige kunstenaar? Nou ja, ja, de kunst is natuurlijk om je te concentreren op dat wat er wel mag. Dat zoeken wat mag er wel. Ik, ik, ik kan je daar. Uh, mag ik nog lang vertellen? Want ik, ja, uh, dat is zo fijn. Dit is een soort slow programma. Slow programma. Ik praat praat ik niet te snel voor je dan? Of gaat Nee, op? nee. Ik kan o, het, het allemaal gaat... bijhouden. Je okay, nou, snapt nou, het zelfs. Je snapt het zelf, heel mooi. Ik, ik vertel, dit is, Want je refereert nu aan een ander project waarbij ik een kippenstal heb gemaakt in, uh, in Utrecht bij het dienstlandelijk gebied. En uh, het, was de, de, het was een kunstopdracht. Om zo uh, het was, ze, ze zijn in een nieuw kantoorgebouw uh, getrokken. Uh, het is een oud kantoorgebouw, maar de, de, de dienst is daar nieuw ingetrokken. En dan krijg je zo'n uh, opdracht uh, kunst aan het gebouw... om wat meer identiteit aan het gebouw te geven. En uh, mijn voorstel was eigenlijk om een kippenstal aan de gevel te hangen. Want het, uh, ik, ik heb daar een, een beetje rondgekeken, wat werken daar voor mensen? En uh, ik had een soort analyse die niet helemaal waar is, maar wel heel leuk. Uh, de eerste boerenzoon die neemt de boerderij over... De tweede boerenzoon die trouwt met het buurmeisje en neemt de boerderij van de buren over. En de derde boerenzoon heeft pech, dus die gaat bij het dienstlandelijk gebied werken. Of bij het ministerie, want dat, is dan, dat heeft dan nog iets met landbouw te maken. En dat zie je aan de kleren van die mensen. Het is een totaal ander publiek dan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is, het is allemaal wat, wat uh, groener, zeg maar. Dus ze hebben overhemden met aan de binnenkant van het overhemd zitten dan... Het heeft nog iets van boerderij of platteland. Je ziet een soort ja, een, af, een affiniteit met het platteland. Ja. Een, een overhemd met allemaal bloemmotiefjes en zo kom je daar veel tegen. Dus dat, dat, dat had ik zo gezegd. Dus ik vond eigenlijk dat als je van die afkomst bent... en je zit op het ministerie van Landbouw, dan moet je iets... In, je, in die kunst doen met landbouw. Dus en, en ik ben heel erg van het, van het sociale, dat mensen erbij betrekken. Dus ik had voorgesteld om kippen aan de gevel te hangen... en op alle buurtbewonende huizen op de balkons mais aan te planten. Gewoon in, in balkonbakken, Zodat de buren eigenlijk het kippenvoer produceren. Dat bij het ministerie kunnen afgeven. Die krijgen dan in ruil daarvoor wat eieren uit die kippenstal. En dan worden die kippen gevoerd... En, dat, en dan worden de kippen gevoerd en dan heb je een soort van. En de betrokkenheid uh, ja. tussen de buurt ja. en, het, en, ja. en het ministerie. En dat idee werd. Uh, ik werd uitgekozen met dat idee, want dat was natuurlijk een uh, competitie. Dus ik, ik, ik mocht het gaan doen. Alleen kippen aan de gevel is uh, ja dat is niet zo slim. Want dat, dat, uh, ik vermoed dat er ook allerlei dierenbeschermingsorganisaties... zijn. Precies. Dus dat, uh, uiteindelijk zijn de kippen werden. in de in de binnentuin terechtgekomen. Dat is al een hele mooie kantinetuin. Dus daar scharrelen nu drie kippen. En die hebben per kip twintig zoveel plek als de medewerkers van het ministerie. Dus dat zijn echt gelukkige kippen. Een normale kip, een scharrelkip in, in Europa... heeft uh, vier kippen per vierkante meter. En deze hebben twintig vierkante meter per stuk. Dus nu zijn die ambtenaren die willen eigenlijk graag in die binnentuin... en dan die kippen maar naar binnen. Ja, niet allemaal natuurlijk. Maar nee, de, uh, en tegelijkertijd uh, tweeten we op de gevel... We, uh, op de gevel hangt een tekstbalk. En daar komen teksten over stad en platteland. Ik heb het, uh, het ministerie van Ruige Gronden uh, ontwikkeld... Want de Ruige Gronden is, uh, we zijn uit ongeveer hetzelfde jaartal... in 1967 is de Ruige Gronden verdwenen uit Nederland. De pil was het laatste stukje. Dus de kaarten van Nederland na 1967 gemaakt... hebben niet meer de categorie Ruige Gronden. Mm -hmm. uh, maar ik vond het zo'n mooi woord. Dus het ministerie van Ruige Gronden tweet daar over uh, stad en platteland. Ja. En hoe, hoe wordt daar door de gebruikers, bewoners... Uh, passanten op gereageerd op, op, op zo'n project. Want, want je probeert iets los te maken. Ja. Bij de mensen. Ja. Ja. Nou, het het, het, het grappige is te zijn, aan de acht, uh, aangrenzend aan die tuin... is er een, uh, een woningblok met de buren. Dus. En die hebben een, uh, op hun dak een uh, groen dak... Het grootste groene dak van Utrecht hebben ze met uh, Het staat pas twee weken, dus het is nog. Uh, Vrij vers. Uh, maar die kwamen meteen ook op de opening, waren ze heel aardige mensen en die, uh, die willen heel graag daar iets ook mee gaan doen. Die sturen mij nu fotootjes van hoe de kippen in de tuin in de boom klimmen. En, uh, dus de buren bewaken zeg maar de kippen en sturen mij dan de fotootjes. en ze sturen ook tips van wat we daar dan kunnen, uh, kunnen Missie geslaagd, wat jou betreft dan? Ja, al, eigenlijk. Heel leuk project, heel ja. leuk project. Ja. Ja. Ja. Het grappige is dat, uh, en misschien moeten we het daar nog even over hebben... want waar gaat het nou allemaal om? En dat vroegen we aan Ine Gevers, en zij is conservator van die uh, tentoonstelling... ja, natuurlijk, in het Haags Gemeentemuseum. Het gaat steeds bij hem om de vraag... wat moet je doen om het goed en duurzaam te doen in het leven? Daarbij gaat hij ervan uit dat het nooit helemaal zal lukken. Altijd die zelfrelativering, en dat maakt hem tot een bijzondere kunstenaar. Er is dus altijd een achterdeur die open staat. De zelfrelativering? Ja, nou ja, achter, ja, je kan ook zeggen: het is een utopie. En het mooie van een utopie is de weg daarnaartoe. Zodra je er bent, is die natuurlijk ook. Dan uh, is het verlangen weg. Ja, dan. Ja, hij is ook natuurlijk nooit helemaal te realiseren. Dus er is altijd wel weer een. Uh, als je het de achterdeur wil noemen, is dat ook goed. Maar het is natuurlijk. Op het moment dat je op, op weg bent naar iets, dan is de weg daarnaartoe. Dat is. Dat is wat het om gaat. Niet altijd maar wachten tot het ooit een keer goed is... en dan uh, blijkt je net een, uh, een week ervoor te overlijden of zo. Nee, gewoon, het gaat toch echt om het, om het hier en het nu. Ja. Maar wel met die, in je hoofd dat doel waar het naartoe moet, natuurlijk. Anders... Waar, waarbij, waarbij de snelheid waarmee je die weg aflegt van grootst belang is... Uh, ik, ik heb begrepen dat jij een nieuwjaarskaart met je gezin hebt gestuurd... waarop de tekst ons, we wensen jullie een traag jaar. Ja. <laughs> wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, uh, ja, aan de ene kant natuurlijk het contrast stad land. De stad gaat ook alleen maar over snelheid, snelheid, nog sneller, nog sneller. En traagheid is uiteindelijk, weet je, je hebt niet van iets een radioprogramma wat uh, slow, uh, slow, radio. slow radio. Mijn, mijn, uh, mijn vrouw is uh, sociaal wetenschapper en die doet aan slow journalism. Uh, hè, dat komt natuurlijk allemaal van die slow food beweging, wat een soort sfeer ook om zich heeft he, van, van kwaliteit. En, en, ambachtelijkheid. Uh, en ambachtelijkheid. Maar die... tegelijkertijd vind ik dat het dus ook wel een addertje onder het gas is. Want ik denk, is, is dat niet gewoon een mythe? Bestaat dat eigenlijk nog wel? We doen net alsof we traag zijn, maar we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal snel. Jij kan alleen maar uh, bij gratie van internet in de DDR nu zo leuk ja, autarkisch ja, in een boerderij zitten. Dat absoluut. is toch zo? Uh, ja, nee, dat was de reden dat we daar terechtkwamen. Twaalf in, in, in jaar geleden was internet net zo snel. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Als je een fotootje stuurde, dat was al uitzonderlijk en dan moest je hem eerst klein maken moest je ja. je fotootje comprimeren en dan pas je kon, kon beter je... zelf gaan, zeg maar. Bij wijze van spreken. Maar toen dat eenmaal kon, dachten wij we kunnen nu daar overleven zonder dat je uit je sociale netwerk, wij natuurlijk ook afhankelijk ja, ja. als emigrant naar een vreemd land en je hebt al je vrienden in Nederland. Dus dat, dat netwerk is wel belangrijk, ook voor opdrachten natuurlijk en, en ja, voor precies, werk. Precies, je moet en, werk hebben. Je dus toen overleven. dat. Uh, maar dat was precies uh, het, het moment dat het ook kon en dat uh, dat het internet maakt dat mogelijk. Mm -hmm. Dus ik ben ook absoluut, ik ben helemaal niet tegen. Techniek of, of, uh, of, of snelheid, of ik vind alleen dat ik zelf moet bepalen of moet kunnen bepalen of ik erin stap of niet. Je dus wil dus geen ik, graaf wil, Je ik wil slaaf ja, ja, zijn. Ja, precies. Ik wil techniek. soms heel snel zijn, maar ik vind ja, als ik in, in, in Wendorf is, het natuurlijk een hele prettige omgeving, maar als ik die snelheid uitschakel, is die ook weg. Dus daar kan je dan in een, kan je in een bos gaan wandelen, en dan kom je ook niemand tegen bij ons. Dus ja, dat, dat, dat, is daar niemand in dat bos? Of uh, ja, ik kan in de tuin gaan werken, dan, uh, dan zie ik dat internet niet. Dus hoef ik ook niet op te reageren. Dus, maakt, dus, dat ook een, maakt dat ook een ander mens van je? Die trage manier van die vertraging die je eigenlijk aangebracht hebt in je leven? Ja, nou het is heel goed voor je denken. Eigenlijk begon. Ja, misschien kan. Je, ik zit te denken, het begon wel op het moment dat ik kinderen kreeg. En, toen ook niet meer, eh, zoals dat bij onze generatie gebruikelijk ging, ik natuurlijk dan ook, eh, zeg maar, we deelden de week op in, in eerlijke werktijd en eerlijke thuistijd, zeg maar. En er was waarschijnlijk sprake van een crash. Ook, maar niet de hele week. Dat is, was natuurlijk niet te betalen. Dat gewoon was niet, het moderne leven. Nee, ook in helemaal niet, niet. Dat ging niet over betalen. Maar ik heb natuurlijk niet kinderen. Uh, ik wilde geen kinderen om ze in een crash te brengen. Je wilde ook dat gewoon meemaken allemaal anyhow. Um, daar komt al een enorme relativering. Als je dan die ene dag dat ik dan niet of die twee dagen dat ik niet op het, op het bureau was... dan ben je thuis en dan ging ik ook niet de hele dag op mijn telefoon zitten. Dan was je gewoon thuis. Dat is heerlijk. Want dan kom je de dag daarna op het bureau en dan heb je toch... je hoofd gaan natuurlijk toch wel door. Dus heb je nog een paar goede ideeën die je dan dus net iets verder overdacht had. En, dan, en de, in Wendorf is dat eigenlijk hetzelfde. Het is een soort dagritme dat we ochtends bureauwerk doen. Het voordeel van het platteland is dat scholen heel vroeg beginnen. Ook vroeg uit zijn, dus om zeven om uur... Uh, Um, er begin, beginnen alle motoren te draaien. Zijn, zijn de kinderen al weg? Ja. Ik ben om, uh, zeg maar, die zitten dan al in de bus naar school. Dus dan zitten we in het bureau. Ik heb, in, zeker in het begin, dan, dan wil je even iemand bellen. En ik denk, oh shit, het is pas zeven uur, dat kan nog helemaal niet. Want, uh, weet je, de stad loopt twee uh, uur. Uh, we hebben ook een dubbele klok: stadklok en een plattelandklok. <laughs> om, om, om, ook daar dat je dat. Uh, ja. Maar, um, en dan doen we in de ochtends het bureauwerk. Dan ben ik ook zeg maar, het intellectuele deel. En dan proberen: de dag is dan het mooiste, als dan om twaalf om, om, om uur het middageten op tafel komt. Uh, huisgemaakte pasta met een zelfgeslachte duif en uh, een lekkere saus wijntje erbij en dan smiddags nog werk in. zit je daar een beetje hele elegante. Dat lukt niet elke dag hoor. Het is de Maar dat is ook een soort verplichting naar jezelf. Dat is de consequentie van zo willen wonen. Dan moet je dat ook op die manier vieren. En niet denken: dit moet mogelijk zijn, dat moet je gewoon doen. En dan schiet je gewoon een duif uit de lucht. Nee, die heb ik in de tuin gevangen. Het zijn geen wilden, het zijn gewoon mijn eigen duiven. Ja, maar er zit wel veel vlees aan toch? Ja. Dat ja, ik ben niet zo'n vleeseter, maar oh, nou ja, dat goed. maakt niet. Uit. Ja, want dat is um, grappig. Jij was vegetariër toen je nog in de stad woonde. Ja. En je bent op het platteland wonen. En je hebt je gewoon overgegeven aan. Aan het nou, eten van ja, vlees. maar dat is natuurlijk ook die fascinatie voor het platteland. En dan ineens in zo'n in zo dorpsgemeenschap met, met buren die dat gewoon allemaal heel vanzelfsprekend vinden om een kip te hebben en die om, te, om die te slachten. En dan, je hebt en... geen leven als vegetariër daar ook. Ik, dus Leg ik zie de noodzaak daarvan ook niet. Nee. Als ik, een ik heb kippen nu al ja, prachtig kippen op het erf. En af en toe gaat er een. Je moet geen band met. Het is niet leuk om uh, helemaal niet. het is, het is eigenlijk uh, emotioneel vind ik het ook wel moeilijk. Maar... Als, je, als je kiest voor zo'n vertraagde wereld, kan je dan ooit nog terug naar die wereld die bijvoorbeeld Rotterdam heet, waar je. Uh, meer dan tien jaar heb gewoond? Ja, voor, voor, voor een week maximaal. <lacht> even. Ik, ik ben natuurlijk regelmatig, maar ik vind het, het is niet dat ik de stad haat of zo helemaal niet. Ik vind het heerlijk ook die, die, die, die dichtheid en die energie van al die mensen en, en die ook die specialisatie. Dus het is alleen als ik in Wendorf ben, dan wil ik daar zijn en dan kan je heel geconcentreerd werken en heel goed nadenken en dat ook alle, alle, alle, veel makkelijker ook alles afsluiten wat op dat moment gewoon stoort en wat je even niet wil. En als ik werk heb, ik, ik, het is natuurlijk fantastisch... om een werk in, in het gemeentemuseum in Den Haag neer te zetten. Waar dan, of ik had een werk in de Venetië-biennale. Ja, dat is natuurlijk gewoon paradijs om daar te zijn... en dan al die mensen te zien die jouw werk zien en daarop reageren... En, Goed, maar het is een wereld waar je niet meer echt in wil zitten tot over Nee, nee, nee. Want ik, ja, nee, vooral omdat gewoon, ja, die, die, die enorme druk van al die beelden die me over je heen ja. stelt. Geloof en... je dat de rest van, van, van nou, laten we het even klein nemen, Nederland ja, want... hier ook ooit een keer aan toekomt? Ik, ik geloof niet, het verlangen is er al, maar ik geloof niet aan in toekomst. Want het is ook een kwestie van conditie opbouwen. Je kan als, je in de stad, als ik hier terug zou wonen na een maand, zou ik denk ik ook weer een soort stadsconditie hebben. Waardoor ik het wel... En dat ik het ook kan volhouden. Ja, mm -hmm. het, het, het, natuurlijk kan ik het volhouden. Zo, het ja, zo. maar je moet op een bepaalde manier gepansterd zijn. Maar het is, ik denk dat het eerder is... als je de wens hebt om, het, om op het platteland te gaan wonen... en dat zie ik in de regio waar ik woon ook wel gebeuren... dat veel mensen die wachten dan toch tot ze 65 zijn... en denken, en dan ga ik nu op het platteland wonen. En dan komen ze er na een half jaar achter dat dat best zwaar is. En ze hebben natuurlijk geen plattelandsconditie. Ik ging nu... Uh, uh, wanneer was het? Zondag ben ik weggereden. Er was heel veel sneeuw gevallen. Uh, ja... Mijn vrouw heeft niet zo heel veel kunnen werken deze week. Want die is vooral aan het sneeuwruimen en aan het kachelstoken geweest. Ja. Want dat moet wel gebeuren, anders bevriezen de waterleidingen. En de... Ja, dan moet ze af en toe nog die doen, dus dat, nou ja, dan... dat. Ja. Dus die comfortzone is dan natuurlijk ook weg. Of we hebben zonnepanelen op het dak. En ik heb, we hebben ook in, in, in, in, in onze, ja, hard werken, onze werkstad na zonnepanelen is niet werken. Dat doet het vanzelf. Maar het komt dus wel eens voor dat het ook in de zomer... dus een keer een week minder zon is. Ja, dan hebben we koud water. Nou, je, koud. Hebt me, je hebt me toch aangestoken. Je gaat naar het platteland. Nou ja, ik ga erover nadenken. Ah, en alles begint met nadenken, heb jij dit <laughs> goed, gezegd, professor. <laughs> en ik ga eerst heel erg lang nadenken in de stad. Ja, maar uh, denk niet te lang, want dan... Uh, net een beetje oud. Ik snap oud. het, ik snap Precies. het. Precies. Dank je wel. Uh, Tom, Tom, wat ga je op je tegel zetten? Want je moet nog met een motto deze uitzending oh, ja. uit. Nou, ja, ik, ik heb uh, in die tentoonstelling heel veel stickertjes. Ja. En ik ben een beetje overvallen door de vraag. Maar een van de stickertjes is dat... Uh, zeg maar, wat, wat je ook wel, Ik heb natuurlijk veel kritiek ook geuit... Maar er is ook een heel mooi economisch model. Dat heet a broad welfare economy. Het ruime welvaartsbegrip yeah. heet dat ook. Wat eigenlijk een, een economisch model is waarbij alles wat we doen... We gaan versnellen, hè? De de, Oké, okay, waar alles wat we doen moet de ware prijs hebben. En eigenlijk zou ik dat als een soort nieuwe utopie... Want het kapitalisme heeft echt wel afgedaan als uh, model. Dat blijkt een utopie die we niet uh, langer... Dus de Broad Welfare Economy. Nou, die die stikken wordt niet gewoon op een tegel geplakt. Precies. Dat, dat hebben we nog nooit gehad, Tom. Nou, kijk eens aan. Hartstikke leuk. Jouw werk is te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. Hartstikke leuk dat je hier was. Een lange barre tocht door de sneeuw. Terug en uh, de kachel goed opstoken. Duisje erbij eten. Dank je wel. Dank meneer Maton. Dit was aflevering 2608. Uh, wij, uh, wij hebben nog een kamerplan die niet helemaal goed is. En zou u niet... Oh, oh neemt u me niet, kwalijk. Uh, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Boek de Jong schrijft geschiedenis met een familie Epos. Cabaretier Milaine Danjou is gelukkig genezen. Het Regatse kwartet maakt zware muziek licht. En wie zijn de belangrijkste vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis? U ziet het in Kunst TV. Zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Ondertussen op de redactie van De Overnachting Barry Hay. De frontman en zanger van de Golden Earring komt langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Na vier decennia is hij nog lang niet klaar met optreden. En gelukkig maar, dit is toch echt rock'n'roll. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Nu maar hopen dat de hotelkamer heel blijft. De overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.